Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van het jaar... iets minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst kwam uit op bijna 600 miljoen euro... dat is 3% minder dan een jaar geleden. Volgens ABN heeft dat voor een deel te maken met kredietvoorzieningen. Dat is het geld dat de bank opzij zet... voor het geval dat een klant een lening niet kan terugbetalen. Die voorzieningen moesten de afgelopen maanden... voor bedrijven in bijvoorbeeld de scheepvaart... en de olie- en gasindustrie omhoog... Dat gaat ten koste van de winst van ABN. Opnieuw is in de Indonesische stad Surabaya... door leden van één familie een zelfmoordaanslag gepleegd. Vijf leden van een familie reden op twee motoren... en bliezen zich op bij een controlepost van het politiebureau. Vier aanslagplegers kwamen om. Een kind van acht van het gezin overleefde de aanslag. Verder raakten tien mensen gewond. Vier agenten en zes burgers. Gisteren vielen dertien doden... toen mensen zich opbliezen in drie kerken in Surabaya... Ook die aanslagen werden gepleegd door leden van één familie. In Gouda is gisteravond een containerschip tegen de spoorbrug over de Gouwe gevaren. Volgens ProRail is er veel schade. Die brug is zo'n 30 centimeter verschoven op de fundering. Tot zeker zes uur vanavond rijden er geen treinen tussen Gouda en Alfa aan de Rijn. Het is niet duidelijk waardoor het schip tegen de brug is gevaren. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw heeft bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Dat is vergelijkbaar met eerdere edities van het succesvolle NPO programma. De uitzending van gisteravond bezocht presentatrice Yvonne Jaspers de 10 deelnemers van het 10e seizoen. Drie boerinnen en zeven boeren. Kijkers die belangstelling hebben in een date met een van de boeren kunnen de komende week een brief sturen. In het najaar is dan te zien hoe het de boeren en hun dates is vergaan. Het weer hier en daar nog mist in de loop van de ochtend... ...breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, het wordt een graad of 25. Ook morgen droog, zonnig, wat stapelwolken... ...dan een graad of 23. Vanaf woensdag weer wat kouder, door wind uit het noorden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 time for Africa. Africa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 En het voetbal... Is Joop een... van Nes. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb al het open. Ja, dat eerste... vermoed, ik... vermoed ik al. De eerste, eerste, allereerste minuut van de, van de wedstrijd. Uh, Jesse de Haan, die wurmt zich door de verdediger heen. Legt de bal breed op uh, Nijtsenberg. En uh, die ziet dat de keeper een meter op 6-7 voor zijn bal staat En vanaf de penalty loopt hij hem eroverheen. 1-0 van Zandvoort. Oké, okay, dankjewel. Straks uiteraard meer van Joop. ja Ga door. Hoor. Naar de volgende plaat gaan we schakelen met Joop van Nes.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 It's hard to give you something when you're pushing and you're shoving. All oh, oh, cried out. You took a whole lot of love. All oh, oh, cried out. It's hard to give you something when you're pushing and you're shoving. All around. out. Een echte klassieke des van Alison Moyet en All Cried Out. Borden aan het begin van het programma hoorden we jou van eerst al. Wat er is al gescoord bij de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sofort.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 Miscommunicatie en niet goed kijken. Dat is Zandvoort uh, uh, is er tegengekomen. Ten eerste het eerste de, de, de doelpunt van uh, spaan is Dat gaat niet. Komt de voorzet uh, Daan Kerkman die bokst die bal uit het doel. Die bal gaat via de voorkant van de paal terug het veld in. Dus heeft hij die, die lijn niet overschreden. Dat kan niet. anders krijg krijgen die bal nooit recht het veld in. Dit mm -hmm. wel aan uh, doelpunt gescoord en dan vervolgens gingen we was het 2-1 en uh, vijf minuten later Maapug. denk twee misschien zelfs al drie meter buiten het spel Maapug. en werd ook weer het werd, werd goed gekeerd. en die schijn die, die arbitra uh, nee, nee die niet die zetten, die assistent zetten, die hield zijn vlag gewoon weer naar beneden twee keer en dan dan krijg je gewoon het spelers die gaan zich gewoon lopen irriteren en het, het team irriteerde zich de toch supporters van de tegenstanders die pikken het op. Ja, dat was gewoon als je een bal verliest. En dat is nooit prettig, weet je wel. Nee. Toch moet je daar als, als volwassene daar goed mee om kunnen gaan. Het zijn allemaal volwassen jongens. Eh, ik weet dat emoties in de sport ontzettend belangrijk zijn en die, gewoon, die gebeuren gewoon. Maar het is niet goed te praten. Absoluut niet. Daarbij komt nog dat het absoluut, totdat de 2-2 werd. Maar Zandvoort gewoon veel sterker. Uh, alleen, ze kon dat niet afmaken. Ja. Uh, dan, dat is dan aan Zandvoort om dat te doen. Uh, we zijn ook nog een doelpunt onthouden. Want het water maakte schitterende goal in de tiende minuut. Drie minuten later laat hij weer een schot los. Een hard. Die raakt de lat. Die springt achter de, achter, achter de doellijn. Dus er was een doelpunt. En ook dat werd niet door de arbiters gezien. Dus dan krijg je ineens, als het dan in de dertiende minuut 2-0 is, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Ja, oké. Okay. Dus het was uh, duidelijk ook uh, aan de arbiters uh, lachend, ja, zeg maar, het dat, uh, het, dat het verlies uh, gekomen is. Assistent, ja, voornamelijk de assistents uitzetten. En dan met name die ene die aan de aan de tribunekant stond, ja, die komt bij vaarwaardig fouten weer maken, natuurlijk. Dat was niet zo moeilijk. Nee, dat begrijp ik. Nee, nou ja, in ieder geval is Sanford vandaag uh, weer uh, fris en fruitig op het veld. Ja, niet helemaal compleet. Want uh, uh, Daan Kerkman, de keeper.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 uh, flow weg is, uh, de, de, ze zijn wel gedig op de scoren, want ze willen echt bovenaan in de topscoreslijft blijven staan. Want er zijn er uh, vier bij de eerste vijf van Zandvoort, dus dat is geweldig. En Zandvoort heeft uh, 122 doelpunten verschil uh, uh, in het doelsaldo. En dat is ook uh, ongehoord, want we zijn in, in, in uh, uh, Noord-Holland is er niemand beter dan, uh, dan deze cijfers uh, van, van Zandvoort. Zo hé!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 En uh, ik denk dat, uh, dat, dat die wens is daar aanwezig, in ieder geval bij de spelers. Ik weet niet of het bestuur dat ook wil. Want het is altijd, er zijn altijd wat kosten aangebonden, extra kosten. Maar goed, uh, voorlopig is Sam van zijn in die tweede klasse. En dan ga ik ook op zaterdagmiddag bij de uitwedstrijd ga ik mee voor een verslag voor de radio op. Hey, dat is uh, goed nieuws Jop. Ja, ja. Dat heb ik altijd gezegd. We komen we terug in de tweede klasse. Dan ga ik mee naar buiten. Ja, hartstikke goed. <laughs> ja, Geen bij <buitenspelen. laughs> de spelen. Dankjewel voor dit moment. De wedstrijd van vandaag okay. SV Salford United DAVO. 1-0 op dit moment. En we komen straks weer bij je terug, Jap. Ja, graag tot straks. Ja. Oké, okay. hoi. Gaan we gaan weer naar Duitsersveld. Nee, Jan Ja, uh, 13e minuut. aan krijgt Echte bal. Snijdt het strafstofgebied in. Ziet uh, twee man vrijstaan. Maar de bal komt via het verdedigen bij Patrick van der Hoort. En die haalt Snooyard uit. 2-0 voor Zandvoort. <muchten> I won't give up my music. Not me, not now, no. Way.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 op nummer 3 uh, Kimi Raikonen en op nummer 4 uh, uh, Ricciardo. Nou, dat de, is hem. Op naar Q2. De, de top 4 van uh, Q1. Op naar Q2. Dan ben ik ben benieuwd naar de bandenkeuze. Uh, ja, ik ook. Goed. Dus, uh, is, uh, heb je nog wat te melden? Jazeker. Ja, zeker. Okay. De gemeente Zandvoort nodigde de inwoners weer uit. En wel om, om mee te praten over het omgevingsplan Strand 17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 Love you know your body fat Give me some of that Ooh. Love you know your booty fat When they be drop For me my baby where your titties is a rap Love the energy where you bring it up Box in, girl your pepper in your never Ever look you. hot Every queen yeah, girl You know You never yet slap I know I see When my warm for your me mm -hmm. mm -hmm. I never see Precise and exact Good love Girl it going so hard Woo. Girl it like The best Gonna spread it Into a bar right. Hey. And be so bad You're not hoping to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sin Emble, you are you the queen, but you know that they never flop. Are you ready for your night stop loving with this time king? Me hear yeah, your body calling. Girl, you're going so hard. Girl, you like some clippers when I'm spreading into a part. Oh, yeah, yeah, yeah. hey. Jean-Paul, ja, samen in een uh, hit uh, uit de hitlijst van dit moment, dat was de single Mad Love. Ja, we gaan weer uh, naar uh, Joop van den Schakelen, daar uh, op Duimtjesveld, waar uh, de doelpunten flink gescoord worden door uh, SV Salvat, Joop. Rob, ze vliegen hier om de oren zo. wat. Jeetje. Ja, ja. oh. uh, <laughs> uh, Buitwater wil dolgraag natuurlijk weer de eerste plaats in de, de topscoreslijst van de regio. Want daar is hij nu op de tweede plaats. En ja, hij probeert alles aan. Uh, Zandvoort, uh, dat steunt hem. Maar ook Jesse de Haan, die doet uh, zijn best. Uh, Natje Berg, natuurlijk. En Koste Fries, dat zijn de twee werkpaarden. En dan voornamelijk op, op het middenveld. kan je nagaan. Nou maar goed, uh, Zandvoort uh, dat, uh, doet het goed. Uh, Zandvoort uh, is gretig uh, Dat uh, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar er zijn ze wel. Misschien wel na de debakel van donderdag.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 Dat is dus even kijken wat er gaat gebeuren. Uh, ik zie je daar... Oké, Bidwater die krijgt uh, uh, iets met schermbeschermers, weet ik veel. Nu moesten nieuwe schermischermers halen. Berg staat erachter en hier is Een meter buiten het 16 meter gebied. Daar gaat hij wel komen. Berg. oh, wat een goal. Wat een goal. <lacht> berg. <lacht> niet, niet normaal. normaal <lacht> <Mooi>, hè? Jongen, <lacht> <lacht> <lacht> jongen. Jonge. En we hebben weer een uitzending op. Ja, geweldig. <laughs> en het, het was zo simpel. Hij plaatste die bal perfect. Die keeper kan er nog wel met zijn hand aan zitten. Maar hij kon die bal niet stoppen. Hij kon het niet tegenhouden. Dus die bal gaat gewoon dolen. <laughs> en we hebben 23 minuten gespeeld. 23,5 minuten. En het staat al 4-0. Oh. Nou, wat, wat een mooie wedstrijd. <laughs> ja, ja, nou ja, kijk. Goed voetballen uniek. Zandvoort bakt er het beste van natuurlijk. En, uh, die, die, die dat moeten ze ook wel, dan zijn ze ook aan hun stand verplicht. En ja, en uh, met de Unite de willen schade zou, klein mogelijk halen, dat is schade oplopen, dat weten ze. Ze staan zesde op de, nee, de ranglijst. En uh, ja, die zijn natuurlijk veilig, maar uh, met de uh, 10-0 op je donder krijgen, dat is nooit prettig. Komt weer die bal. Uh, dit is te scherp van jessen Daan. daar kon uh, Patrick van der Oort niet bij. Uh, wel per recht kan hij dit, nee, ik kan niet bij. Goed, de Unite Davo kan uitverdedigen en doet ze via de linkerkant. We gaat nu helemaal naar de rechterkant, komt het bal helemaal over en dat is simpel verdedigen daar voor Zandvoort. Maar er wordt helemaal teruggespeeld. Jezus daan kan er net niet aankomen en daar is het even kijken. En, uh, Justin Luiten die daar een speler tegenhoudt op reglementaire wijze. Dus Zandvoort mag lekker doorgaan. Zandvoort nu, Kastevries. Oh, wat is hier, iemand werkt niet hard. Ongelooflijk. Mooie paas, naar de andere kant. Water, water die gaat natuurlijk weer... Hij gaat nu langs de andere kant en, en, en nog een daar wordt hij heeft zich neergelegd en dat is een penalty. Onherroepelijke penalty. Hij wordt in het, dik in het 16 meter gebied neergelegd. De speler de nummer 3. En dan moet ik even, even kijken wie dat is. De nummer 3. Dat is uh, brussel daams Ja, die krijgt terecht de gele kaart. De bal gaat op de stip. Witwaken gaat zich erachter achter en, en dat had ik ook wel verwacht. Vorige keer had hij een bal gemist. Die kwam via de lat weer terug. En toen scoorde hij en dat helderde dan niet. En nou gaat die, die nummer 9, de spits gaat heel vervelend doen... want Bidwater legt die bal neer en schopt die bal net eventjes weg. Dat is heel onsportief, heel vervelend. Maar goed, de die wordt toch genomen, moet gewonnen worden. En daar komt Bidwater, neemt die aanloop. En snoeihard, gewoon recht door het midden. 5-0 en we spelen pas 25,5 minuten erop. Nou, mooi. Het moet gewoon gaan. We hebben deze meegekregen, uh, mee de penalty die uh, ja, goed uh, benut is...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 Meer informatie over dit jazzconcert en over alle andere jazzconcerten kunt u terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl. Www Gaan we naar 18 mei, van 2 uur s middags tot 8 uur s avonds, is het tijd voor de Ibiza Markt on Tour. En ook dit jaar komen ze weer terug, de Ibiza Markten. De Ibiza Markt on Tour is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza.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 Dat was hem. Dat was hem. Oké, oh, okay, nou. De Q2 uh, die is uh, nog uh, heel even aan de gang. En uh, zodra gaan we de uitslag van Q2 uiteraard uh, aan jou geven. Op dit moment is de, de, de track weer uh, clear gegeven. Dat betekent dat uh, de gele vlag weer uh, opgeheven is. Dus iedereen weer op vol vermogen zijn laatste rondje kan gaan doen in Q2. Daarover meer na deze van Matthew Wilder en Break My Strikes. MUZIEK Another girl like you Ja, straks gaan we uitgebreid terugkijken uiteraard op de kwalificatie van de Formule 1. Q2 die er inmiddels op zit. Dan kunnen we zeggen dat Max inderdaad de best of the rest is, Albert-Jan. En dus op de vijfde plek doorgaat naar Q3. En wij gaan zo dadelijk door naar Duintjesveld, naar Joop van Voor het slot van de eerste helft van SV Zalvoort tegen United Davo. Tussenstand 5-0.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 Don't you know that my story shows that I don't desire another stone-cold liar? Dat was hem, de single van eh, Milan Meskens, onze zuiderbuurt, en eh, Stone Cold Liar. Ja, het slot eh, van de voetbalwedstrijd. Eh, althans, van de, de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Ja. Oh, ja, slot, slot, slot. Dat ja, is, de eerste helft. We zijn in de 40ste minuut nu. In oh, oké. Okay. We hebben het worden. Maar uh, wat ik zeggen wilde... Uh, ja, er was net een doelpunt. Dat werd afgekeurd. Een doelpunt van United Davo voor buiten het spel. En uh, twee minuten later hing hij er nog een keertje in. En toen telde hij wel. Dus het stond soms stond tussen vijf en één geworden. Maar uh, het is niet om jezelf zorgen over te maken. Want het is meer de losgeheid van zand van achterin. Dan, dan dat de United Davo echt goed is. En dat... Uh, ja... Dat was ook eigenlijk wel te verwachten. Nu uh, werkt uh, Arnold Jonger -Jong de bal weer weg. Patrick van der Oort. Van der Oort zoekt daar... ...naar buurt water op die krijgt hem inderdaad, op de rechterkant. snijdt naar binnen toe, speelt daar Kastenvries aan, krijgt terug. Denk maar dit is geen onzorg, onzorgvuldig was dat van Kastenvries. Die tikt nu zijn tegenstander tegen de enkels en uh, krijgt een vrije stap tegen. En dat is helemaal in de buurt. Ook meneer, ik pik er even vijf meter, dat is tegenwoordig normaal bij het voetbal. Uh, als je ergens een, een, een plaats, uh, van de, de plaats van de laatste licht zou ik bijna zeggen... Er wordt altijd de bal 10 of 15 meter verder gelegd en de scheidsrechter die erop let. Dus dan uh, ja, heel irritant voor, uh, voor het publiek in ieder geval. Ondertussen is, een eens, land weer aan de bal. Arnold Jongejan, je krijgt hem ingespeeld. En daar uh, nu richting die straat. Ik uh, vind het misschien, want mijn grote vriend de medestrijder voor een betere hele Patrick werk. die staat een beetje voor. <laughs> zijn neefje was dat, oké, okay, zijn neefje. Die, die kreeg de bal aangespeeld, dat kon ik net niet zien. Uh, via weg uh, naar Jonge Jan. Jonge Jan naar Dieter Ja, Die maakt het, het is een prachtige schijnweegzijd aan de 16 meter gebieding. Legt die bal voor en daar bukt uh, Petrus de Vries terwijl hij eigenlijk zo over de tegenaan moet zitten. En nu is het buurt water. Brengt die bal in de doelmond. is een hele makkelijke bal voor de keeper. Die hadden wij ook nog wel gehad erop. Dat was helemaal geen probleem. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, uh, uh, ja, echt was, uh, niemand in de buurt, recht op de keeper af, gewoon pakken. Voorlopig gaat die bal weer richting uh, het, de helft van Zandvoort. Maar daar is het uh, Zandvoort dat uh, het spel kan overnemen. Uh, dus, uh, uh, even kijken, Jonge Jan die krijgt hem nu teruggespeeld. Daar wordt het spel stilgelegd voor een overtreding. Uh, ik denk dat het nog een redelijk pittige was eigenlijk. De, de, de speler van daarvoor ligt te grupperen letterlijk op de grond. En daar wordt uh, dus uh, hulp van de kant gevraagd komt hem dan ook aan. Ja, dus we moeten eigenlijk, een, ja, we moeten Rob, want dit gaat misschien te lang duren en dan misschien met twee minuten, drie minuten nog heel even terugkomen. Oké, okay, is goed, Joop. Prima, tot zo. Tot zo. Ja Joop, hoe gaat het met de speler van United Davo? Is hij alweer recht overeind? Ja, die is helemaal opgelapt natuurlijk, want die waterzak die doet echt wonderen. Dat is echt een heel middel, dat wil je echt niet weten. Maar goed, het spel is weer verder gaan. Het is een beetje een soetsappige wedstrijd aan het worden. Het tempo is niet te hoog. Het heeft ook waarschijnlijk te maken met de warmte, het is toch 23 graden hier. Het zal misschien daar nog wel iets warmer zijn. En dat, dat merk je toch wel. Nu is Zandvoort aan de bal, de rechterkant van het vel, met het water. Het water. Die heeft nog wel energie. Die willen we dan onder de binnenzijde. Dat doet hij dan ook. Speelt nu uh, Kastje Fries aan. Nee, die laat hem lopen voor Jester Daan. Daan, dat spreken we nu naar buiten. Naar Patrick van der Hoort. Van der Hoort staat uh, de linkerkant. Uh, terug naar Bidwater. Water. Dat gaat hij doen. Speelt daar uh, Kastje Fries aan. Eén, twee keer in het 16 meter gebied. Maar die terugpaast, kaasbal van uh, Kast was niet. Uh, Juffanet. net. Zandvoort was weer uh, van de bal af. Maar nu is Zandvoort weer in balbezit En kan daar uh, de broer, het broertje van... Uh,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 En misschien dat je dan zo'n jongen hier kan houden als die ploeg eh, omhoog gaat. En dat is natuurlijk voor het voorbestaan van soms erg belangrijk. Jojo Man, pak die bal af daar op de achterlijn zo'n beetje. Brengt hem weer terug naar, naar eh, nou hij krijgt hem terug nu. Nu Magielse. Gielsen. die, uh, weet niet wat hij ermee moet doen. Er wordt uiteindelijk als de Vries, maar er zit een voet van uh, de United-Dafel spelen tussen. En de united ja, gaat nu... Uh, in de aanval. Uh, en dan wordt nu weer de bal teruggespeeld van uh, Mans op uh, Arnold Jonjan. En die speelt naar uh, Milan Berg Belenkamp. Terug naar uh, er zit een beetje de piel achterin. Oké, okay, nou is er dan eindelijk ruimte gecreëerd. Dat ging ook weer via mans die uh, veel werk verricht in die achterste lijn. En Berg Belenkamp is met de bal aan de voet. Uh,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 Ja, wat moet je dan voor de tweede helft verwachten, op? Nou naja, ja, misschien nog een paar erbij. Hè? Dan gaan we op naar ja, de tien. Zeggen, Toch? In ieder, in ieder geval uh, ga ik nu naar het uh, grote basisschool.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 Dankjewel, Jan, voor die mooie eerste helft. En geniet zometeen ja. van het basketbal. Ja, dat zal ik gisteren zeker doen. Dankjewel. Oké, okay, mm -hmm. hoi. It's hard to breathe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 En blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Zometeen de derde laatste uur van Zonvoort op zaterdag.